Het nieuws van 11 uur. Gert Gluck met de informatie een zogeheten verzetspray uitdeelde aan vrouwen, zal hij met een aantal PVV-kamerleden flyers verspreiden. De actie met spuitbussen was een reactie op aanrandingen in Keulen en leidde tot een tegendemonstratie van vrouwen die Wilders een racist noemden. Wilders komt met beveiliging en er is veel extra politie op de been, ook is er veel pers. Duitsland is bereid meer uit te geven aan defensie, maar de snelle verhoging van de uitgaven waar de VS om vraagt is niet realistisch kanselier Merkel heeft dat gezegd op de internationale veiligheidsconferentie in München. Uiterlijk in 2024 hoopt ze de uitgaven op peil te hebben. Duitsland geeft nu 1,2% van het bruto binnenlands product uit aan defensie. De norm is minimaal 2%. De meeste NAVO-landen zitten daaronder. De Amerikaanse vicepresident Pence herhaalde op de conferentie dat de VS en president Trump pal achter de NAVO staan. Maar ook hij drong aan op een flinke verhoging van de defensieuitgaven. Treinverkeersleiders mogen tijdens hun werk voortaan niet meer op een telefoon spelletjes spelen of films kijken. ProRail schrijft dat in een brief aan de medewerkers. Aanleiding voor de maatregel is een treinongeluk dat begin vorig jaar in Zuid-Duitsland twaalf levens eiste. Twee treinen botsten op elkaar toen een verkeersleider ze het per ongeluk hetzelfde spoor opstuurde. Hij was afgeleid door een spel op zijn telefoon. De man is inmiddels veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege nalatigheid. ProRail wil dit soort gevallen in Nederland voorkomen en komt daarom met een verbod. Duizenden Rooms-Katholieken zijn in de Filipijnse hoofdstad Manila de straat op gegaan om te protesteren tegen het gewelddadige antidrugsbeleid van president Duterte. De antidruksoorlog van president Duterte heeft tegen de 8000 mensen het leven gekost. Er zijn geen aanwijzingen dat Duterte zijn medogeloze antidrugsbeleid wil verzachten. De kerk vindt hij een hypocriete instelling. Het weer, vandaag veel wolken, vanmiddag soms zon, het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Visie met wat zuur, visie met wat zuur. Op een walletje gehakt uit de muur. Hey, zo'n zand aan de zee. Zandvoort, orlees aan Er zijn er veel, hè? Korten er zijn er heel veel nummers over Zandvoort en ik verzamel ze en ik hoor, Jij verzamelt ze ook. Ja, hoeveel <clears throat> heb je er nu? Ik heb er bijna twintig. Ongelooflijk, dus we gaan er toch maar eens een, een Zandvoorts uurtje van maken. Met alleen maar Zandvoortse muziek. Het eh, tweede uur aangeschoven is eh, Jan Belen, CDA. Dankjewel voor de komst. Goedemorgen. En Daarna gaan we met Albert-Jan Vos praten over het luisteren en omgevingsonderzoek. En dan komt Desi Koraya. Komt nog eh, langs. Een stukje vado, een stukje gewone muziek. Ja, ja ik heb nummers gehoord. Echt. Ja, ik heb ze ook gehoord. En uh, ik hoop dat ik je nummertje uh, erin heb gezet van de. Ik heb een uh, aantal nummers heb goed, ik van goed. haar uh, uitgezocht. Mooi. En uh, ja, we hebben een keuze uit drie nummers die we kunnen draaien. Ja, prachtig. Dat gaan we ook zeker doen, want ik, uh, ik vind het ook fantastisch. Maar eerst praten wij met Jan Beelen. Eigenlijk zou hier uh, uh, Gerard Kuiper zitten en dan zouden wij praten over de toeristische visie. De toeristische visie is met veel enthousiasme uh, in de commissie geweest. Hij had het nog meer kunnen promoten als hij vandaag had gekomen. Maar goed, het moet eerst nog door de raad. Uh, Jan, hoe was de vergadering over de toeristische visie? De toeristische visie: we hebben een, ik vind zelden wel een goede goede commissievergaderingen hebben gehad. Op inhoud hebben we met elkaar gesproken. Er zijn uh, ja, lovende reacties geweest. Sommige wat minder lovend. Maar de algehele sfeer, ook over de uh, toeristische visie, was goed. En de minder in, uh, lovende reacties waren over de beeldkwaliteit, geloof ik. Ja, ja, nou ja, <lacht> klopt. Ja, <lacht> klopt zeker. Ik vond het erg jammer. Want ik uh, ben niet geweest omdat ik uh, wilde zien hoe dat... Overkwam op, uh, op de televisie uh, Op de computer, moet ik zeggen helaas uh, Tot mijn grote spijt Heb ik hem na 20 minuten uitgezet Want ik heb maar 15 minuten naar zo'n ronddraaiend uh, Wacht even dingetje zitten kijken Dat was jammer Maar ja, er wordt jammer. aan gewerkt, heb ik begrepen Dus misschien dat nu bij de raadsvergaderingen Dat wel goed komt En dan uh, kunnen we misschien toch kijken en luisteren Want dat was de bedoeling van het uh, nieuwe systeem ik neem aan dat, uh, tenminste, de voorzitter dan aan dat het een hamerstuk zou worden. Klopt, ja. Maar maar toch. Jullie, jullie, jullie kijken allemaal verbaasd om. Ja, ja toch, maar iedereen is, wil dan <laughs> toch haar uh, zegje erover doen. Um, en er komt wellicht nog een motie aan, uh, ook van okay. het CDA. Uh, Daar zijn we nu met elkaar aan het bespreken. Maar dat gaat dan specifiek over het centrum. Want we hebben het in de toeristische visie gehad hè, over het strand. En over hoe we een dorp goed gaan verkopen in, uh, in Amsterdam, in Duitsland, eigenlijk in heel Nederland. Um, maar dan vinden we wel dat het dorp... Dat mag niet achterblijven. En wow. als we kijken op dit moment naar het dorp. Dan zien we veel leegstand. Dan zien we, althans hebben wij het vermoeden dat er te hoge huren zijn. En wat mij betreft gaan we eens kijken met elkaar. Hoe die hoge huur op dit moment, hoe dat, hoe dat is geregeld. En of we er als gemeente wat aan kunnen doen. Want we hebben afspraken gemaakt met die vastgoedeigenaren. En wij vinden als CDA en ook met andere partijen zijn we nu in gesprek. Om dat een keer goed onderzocht te hebben. Zodat we mogelijk maatregelen kunnen nemen voor die kleine middenstanders in het dorp. Nou is het zo dat de huurprijzen de waarde van de panden bepalen. Dus vandaar dat de bezitters eigenlijk liefst hun huur niet naar beneden doen. Want anders zakt de verkoopwaarde van hun bedrijfspand. Dus dat is een van de redenen waarom zij niet happig op huurverlaging zijn. Maar dat willen jullie nog onderzoeken. Klopt inderdaad. En er staat ook in dat we wat meer stedelijk vermaak moeten hebben in die visie. Als een, een Duitser die uit het roergebied komt en die helemaal gek is van de stad... dan kom je toch niet voor stedelijke dingen, dan kom je toch voor het strand? Ja, dat klopt. Uiteraard hebben we hier het, dat strand, daar, komt natuurlijk door. daar komen de meeste toeristen, de meeste dagjesbezoekers komen naar Zandvoort vanwege het strand. Ik denk ook niet dat de meeste bezoekers komen om naar ons dorpcentrum te gaan. Maar juist omdat we die mensen van de strand ook graag naar het dorp willen hebben, moet je ook een soort van aanbod krijgen. dat dan beantwoordt aan die behoeften van die, van die bezoeker. Nou, dus, ik, ik wil het zelfs uh, zo stellen: dat op het moment dat de zon niet schijnt. is er niet zoveel te doen in het dorp. Klopt. En daar, en daar moet wat aan gedaan daar worden. Daar moet echt wat aan gedaan worden. Klopt. Ja, dat is dus je, je, je, je stedelijke uh, vermaak, zal ik maar zeggen. Want, maar hoe, hoe denk je daarover? Want uh, ik heb ook een stukje uit jullie partijenprogramma mogen halen. En dat gaat ook over cultuur. En als ik dan bijvoorbeeld zie dat de krocht nog steeds de krocht is, terwijl in het verkiezingsprogramma van jullie voor de gemeenteverkiezingen staat er een aardig stuk over de krocht. Alleen er gebeurt niks. Nou ja, laten we wel. En dat is stedelijk. Nee, dat heeft, heeft u gelijk in. Maar als we kijken naar hoe dat destijds in het verkiezingsprogramma heeft gestaan. Mm. dan moeten we natuurlijk wel realiseren. In 2014 werden we geconfronteerd met de begroting. Waar zowel de krocht als de blauwe trend er volledig uit zijn gehaald. We zaten toen ook in een situatie waar we financieel keuzes moesten maken. En de eerste keuze die wij toen hebben gemaakt is die krocht voor die gemeenschap is belangrijk. Dan moeten we in ieder geval het zo houden dat die krocht open blijft. Nou, hij is open. Maar nu Inderdaad. staat in de visie dat je uh, in het dorp... Uh, moet je upgraden, moet je stedelijk vermaak creëren. Dan moet je ook faciliteiten hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld even aan Dolphirama. Daar zou je een pracht uh, theater van kunnen maken. Zeker, zeker. Klopt. Maar ik denk wel dat, als we kijken naar de toeristische visie... Dan is het denk ik vooral stedelijk aanbod in de, in de zin van stedelijk winkelaanbod. Ik zie hem ruimer. Ja, je zou hem ruimer kunnen zien. En ik zeg, moeten zien. Uh, moeten zien zelfs, klopt. Ik vind zelf... Had ik hem in eerste instantie vooral de stedelijke winkelaanbod gezien. Maar je zou hem inderdaad beter kunnen zien. En dan kun je zeggen van inderdaad een De Krocht of een Dolphirama of een... Whatever. Of whatever inderdaad. Of een, een Zandvoortsmuseum wat er ook, wat ook, wat ook uh, misschien voor toeristen interessant zou kunnen zijn. Je zou hem inderdaad, als je hem zo beter trekt, zou je hem nog, uh, nog verder uh, uit kunnen buiten. Of in ieder geval verder in kunnen zetten. Nou, het is inderdaad wat Cor zegt. Als het regent, uh, stappen de toeristen in de trein en gaan stedelijk vermaak zoeken in halen en Amsterdam. Dus daar zou je als gemeente ook wat aan kunnen doen. Zeker. Dus moet je investeren in... Uh, voor mij de krocht. Of iets anders waar je wat van wil maken. En daar lees ik eigenlijk niks van in die, in die, in die visie. Klopt. Ja, ik had vooral die visie inderdaad zo gezien van... die visie is, hoe gaan we zandvoort vermarkten? Mm -hmm. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die mensen... het product wat we nu hebben... dat is gewoon zoals het nu is. Dat moet verbeterd worden. Maar in ieder geval, we moeten het wel echt goed gaan verkopen. Want het is ook echt een visie op... Het is eigenlijk, we noemen het een toeristische visie, maar je zou het eigenlijk zelfs een marketingvisie kunnen noemen. Want hoe gaan we Zandvoort in de markt zetten? En dat, dat zet zijn... je in de markt als, als een soort van Amsterdam beach. Als een, inderdaad, met stedelijke aanbod, met een fantastisch strand. Ik denk dat je op die manier ook die visie een beetje aan moet vliegen. Want dat was ook een van de kritieken die in de commissie uh, toen ook naar voren werd gebracht. Oh ja, toeristische visie en marketing zijn in mijn optiek twee verschillende dingen. Die je ook twee verschillend moet uitleggen. En ook invullen. En dat mis ik een beetje in het stuk. Het gaat heel, heel erg veel over marketing. En ook heel veel... Ik vind het toch een beetje ambtelijke taal die erin staat. En de samenvattingen die zijn soms... Ik denk ja. Je kan ervan uitgaan dat die aangenomen wordt. En dan staan er een heleboel randvoorwaarden aan. Gaan jullie dat controleren, al die randvoorwaarden? Zeker, ja. Maar dit, dit is een, we leggen hier nu een visie neer we, en we hebben veel visies gehad. Ja. En maar je moet je Ja, en elke keer komen, komen we na drie jaar terug ja. en dan denken ik van, nou jongens, visie. gaan we weer een visie schrijven. Maar ik denk hier wel, we hebben nu die visie, we hebben die pop-up mindset. Ik zo'n een mooi ambtenarenwoord. Mindset, we hebben een pop-up mindset. We willen mogelijk maken, we willen dit Zandvoort echt weer als soort van voortrekkersdorp gaan zien. En ook. ...zien als een dorp waar gewoon alles mogelijk is... ...waar je als je een mooi evenement wil organiseren... ...zoals het Libelle-evenement... ...wat bijvoorbeeld ook werd aangehaald door de commissie... ...en waarom wordt dat in Almere georganiseerd of in, in Drenthe? Daar is Zandvoort bij uitstek een fantastische plek voor om dat te doen. Kijk, en met die gedachten, met die mogelijk maken gedachten... ...ik denk, die, deze visie straalt dat uit. Mm -hmm. Wil dat ook graag. En we hebben ook echt duidelijke actiepunten waarvan ik nu zeg van ja... Dit moet niet bij die visie blijven, maar dit moet gewoon in de actie worden omgezet. Ja, en ik moet zeggen, daar heb ik dit keer wel vertrouwen in. Dat ze dus, uh, dat in andere plaatsen doen, dat komt volgens mij, omdat in het verleden uh, kon je dus niet ineens spontaan meer wat organiseren. Je moest dat ruim van tevoren aangeven bij de gemeente, je moest ruim van tevoren een vergunning aanvragen. Dus ja, als er dan zo'n zo libelle evenement uh, komt, gaan ze er al van uit... Ja, dat kunnen we niet spontaan in Zandvoort doen. Dus we gaan naar Almere toe. En dat moet veranderen. En dat is zo leuk. dat wordt veranderd. Want juist dat pop-up, dat was voorheen was het. Dan hadden we een pop-up weekend en dan kon, was alles mogelijk. Maar dat pop-up wordt nu doorgezet en het wordt als dus een soort van werkgedachte. Zodat als je iets hebt, kom naar de gemeente en we hebben een ambtenaar er zitten. En die ambtenaar gaat gewoon met je meedenken en die wil het mogelijk maken om Zandvoort... Echt bruisend te maken en om zulke leuke evenementen mogelijk te maken. Het ja, is wel eens anders is... geweest, hè? dat je zegt van ja. de ambtenaren gaan het niet mogelijk maken. Ja, ja, daarom, en dat is zo zonde geweest. En dat is ook een van de kritieken die altijd is geweest op Zandvoort inderdaad. Nou, nou zijn... Uh, je bent heel enthousiast over de visie en je ziet ook een aantal dingen die je zeker wil, uh, wil controleren. Maar als je... Ik kan de link niet leggen tussen pop-up. want ik vind Poppen een goede gedachte. Het is twee jaar geleden goed uit, uh, uitgekomen. En nu heet het team Pop-Up Team. Dat is een mooie naam. Maar als jij evenementen als de Libelle of uh, een, een, noem maar een ander groot evenement wil hebben. Is dat niet Pop-Up. Dan moet je gewoon anderhalf jaar van tevoren aanvragen. Klopt, ja, geld neerleggen. Klopt. En daarom is er ook 100.000 euro vrijgemaakt. Om juist twee, om twee grote evenementen ook naar Zandvoort te halen. Er wordt ook direct, dus ook, hè, wordt ook gewoon direct geleverd met geld. Dus we kunnen ook direct echt een concreet iets doen. Een concreet evenement organiseren met dat geld. Welke evenementen dat worden, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat dat geld daarvoor is. Um, maar klopt inderdaad, zo'n libelle nou, evenement... Dat mag je eigenlijk wil. al veel eerder van tevoren leggen. Maar ik bedoel alleen... Dat moet. Te, ja, tuurlijk. Maar ik bedoel alleen te zeggen... Met die pop-up... Dat was inderdaad voorheen een weekendje allemaal leuke dingen doen. Maar het is nu een gedachte dat je als gemeente het meteen mogelijk wil maken. Dat je mee wil denken. Dat het direct schakelen is. En dat je dat... En, en dat, dat gedachtegoed moet nog even weggezet worden in Nederland. Dat je het in Zandvoort kan doen. Zeker. En daar is ook die, die visie voor, denk ik. Om dat ook weer goed in de markt te zetten. Dat we als Zandvoort zijn voortrekkers zijn. Dat we hier mogelijk willen maken. Dat we hier bruisen met elkaar. En dat we voor de ondernemers alles willen doen. Om, nou, dan, het, om het zo goed, kri ja, het goed te nou, krijgen. Dan heeft het pop team toch nog wat een en ander te doen. Want dat zal je bij alle landelijke organisatoren. En daar noem ik de grote, grote tv zenders op. Want die doen een gein op het plein. Noem ze maar op. En uh, dat moet flink betaald worden. Dus daar is echt werk aan. En Cor haalt Almere aan. En die hebben bijvoorbeeld de SBS-trein een keer naar zich toe gehaald. Daar 80.000 euro kostte dat. En nu doen ze de libellen weer. Daar is het... Wel al uh, uh, bekend bij de grote spelers van we kunnen naar Almere want die, uh, die omarmen ons. Dus dat moet je toch eerst nog wegzetten. Klopt. En ik heb, ik heb eerlijk gezegd wel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Want ik kan me niet voorstellen dat we nu deze visie hebben. En dat we die gedachte hebben van we willen alles mogelijk maken. We willen ondernemers kom hier, evenementen kom hier. En dat we dan hier blijven zitten en dat we dan denken van nou ze komen wel. Nee we, we gaan actief denk ik het land in. En dat verwacht ik ook. Om Zandvoort op die manier uh, in de markt te zetten en te verkopen. dus het CDA ja. Aan de pols. Zeker, altijd. Wat ik toch een beetje uh, ook zie, hè, dat uh, kijk het centrum van Zandvoort is niet zo heel erg groot. Maar als je daar dus een evenement doet, dan is het meteen dat uh, de omwonenden, ja, die wonen daar natuurlijk ook. En dat is natuurlijk enigszins beperkt. Maar we willen dat wel in het centrum houden. Maar bij het circuit hebben we dus een enorm evenemententerrein. En als je dan daar wat houdt, dan is dat daar en niet in het centrum. Daar profiteren de ondernemers er verder niet van. Nee. In hoeverre wordt het circuit dan misschien er toch bij betrokken? Ik denk dat we, en dat, is die, dat, zegt, dat is vind ik zo mooi van die visie... Wat we niet meer doen is, we zeggen alleen het strand, alleen het centrum of alleen het circuit. We benaderen Zandvoort als één. En we willen dat de, de mensen die hier komen niet alleen naar het strand gaan, maar ook naar het centrum gaan. En als je alleen naar het circuit gaat, moeten we die mensen begeleiden om ook naar het centrum te gaan. Ja, precies. En ik denk dat die visie, dus dat we gewoon Zandvoort als één zien... Ja, dat, dat, uh... Want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar uh, de jaar rond paviljoens. He, men heeft toen een hele tijd uh, allerlei dingen gedaan om daar vaste paviljoens te krijgen. Dat zijn enorme restaurants geworden. Dat trekt heel veel mensen. Maar die trekt ook de mensen weg uit het centrum. Waardoor er leegstand ontstaat van restaurants die het niet meer volhouden. Omdat er niet zoveel mensen meer komen. Ja, maar zou je daarom, en dat is denk ik ook het idee van de visie, uh, de upgrading van het dorp, gewoon eens een keer goed moet ja. bekijken. En dat is geloof ik ook wat, uh, wat de strekking van die uh, stedelijke kwaliteit is. Want daar moeten ze dus erg hard aan werken. Nou ja, bijvoorbeeld een, een mooi voorbeeld, en dat heb ik in het verleden ook wel eens gesuggereerd. Dat op het moment dat jij een uh, parkeergarage hebt staan in het centrum, wat grotendeels uh, leeg staat. En het is bijvoorbeeld winter. Dat als mensen gaan eten en hun auto daar neerzetten, dat ze bij de, het restaurant bij het afrekenen een kaart krijgen. Zeker, ja, die parkeergarage is een leuk punt, we hebben een aantal, ja, we hebben een aantal jaar geleden hebben we gezegd van nou, euh, parkeren in de winter, marketing. Ja. Wat mij betreft gaan we ook naar, die, naar die, de parkeergarage in het centrum eens kijken, van nou, hoe, kunnen we die, hoe kunnen we dat ook als marketing gebruiken? En Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld inderdaad toeristen naar het centrum trekken en dat het heel aantrekkelijk wordt om in dat centrum bij wijze van spreken te parkeren om dan... Ja, want je, je staat dus gratis op de boulevard in de winter. Dus dat zou dan ook in het centrum moeten zijn Nou dat is op dit dat moment is ook in het centrum In heel Zandvoort betaal je op dit moment maar 50 cent per uur ja. Tot en met maart zit nou, dus in ieder geval een zeer enthousiaste uh, Jan Beelen van het CDA tegenover over ons over de toeristische visie Dus die uh, drie stemmen zijn alweer binnen zo te zien um, Ik heb toch even gekeken, Want uh, het was ook een beetje de bedoeling Dat wij over landelijke politiek zouden praten Alleen degene die jij uh, introduceerde, die kan niet Die komt uh, over een aantal weken begreep ik ik heb het toch, ook gezien de tijd heb ik één of twee dingetjes die ik kan relateren aan Zandvoort. En dan uh, uh, heb ik bijvoorbeeld over het drugsbeleid van de landelijke website af kunnen trekken. Dat de uh, illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk moeten alle coffeeshops dicht. Hoe ruimt het CDA Zandvoort dat met de Zandvoortse APV? In, in Zandvoort, het is een, echt een ambitie die wij hier neerzetten. Het is ook een principiële keuze. Als je naar andere partijen kijkt, dan zullen zij misschien zeggen van nou drugs misschien of wiet, dat moet mogelijk gelegaliseerd worden. Want er is te veel criminaliteit en misschien komt door legalisering wordt het allemaal minder. Maar het CDA maakt hier een principiële keuze, landelijk. Wij zeggen, drugs, dat accepteren wij niet. En wij gaan het niet faciliteren met, met een gedoogconstructie, dat het illegaal binnenkomt en dat je het dan legaal kan verkopen waarbij je dan in huizen hier in Zandvoort wietplantages krijgt... en dat die wietplantages, dat, dat illegaal gekweekte wiet... met al het gevaar voor, voor iedereen... dat dat vervolgens in een Zandvoortse coffeeshop wordt verkocht. Wat mij betreft, maar goed, ik, wij zijn ook dan maar drie van de 17 zetels... Hoe, hoeft Zandvoort geen coffeeshop te hebben... Maar tegelijkertijd zitten we wel met de realiteit dat je dat niet op de een of andere dag kan sluiten. Mm. En tegelijk zitten we ook met de realiteit dat wij niet de absolute meerderheid hier in Zandvoort hebben. Maar dat zulke coffeeshops bestaan, dat vindt het CDA in het beginsel onwenselijk. En wat ons betreft mag het ook worden gesloten. Alleen het is inderdaad een ambitie. Het is een principiële keuze. En of je dat in één keer kan sluiten, dat, dat begrijp ik. Goed, Jan, bedankt. Uh, ik heb nog een heleboel vragen. Maar die moeten we dan aan de meneer uh, vragen die dan welkomt over het landelijke. Want we willen nu nog met Albert-Jan Vos praten. Jan, bedankt. goed. Weer aan van een drukke bestaan, want het is weer vakantie zomaar wel te verstaan uh, uh, Mensen zijn onderweg van een stressende baan uh, uh, Naar de plek waar ze helemaal kunnen laten gaan Zandvoort, soms lijkt het wel een sport Wie het eerst op het strand uh, is in de stoel heeft uh, gescoord uh, uh, Mensen komen voor een rust, maar zweten zich uit de naad Voor een plek en worden gek in ze horen te laat dat is lekker zeg, sta je mooi voor pa Heb je net 15 piek voor parkeren betaald En dan sta je met je codes en je goede gedrag uh, En vooral vasthouden die brede lach ze komen overal vandaan, want als je er eenmaal bent, nou de wil je niet meer gaan. 15 miljoen mensen op een heel stukje aarde, beter bekend als Zandvoort bij 35 graden. Feesten in de toon, waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort, welkom in Feesten in de toon, waar de meiden zijn, in de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom.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 Mensen zoveel helemaal uit de skul. Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld. Sta ik daar in de bar met zo'n vatse vast, Die me constant in mijn oor spuurt. Het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat. Elke keer als ik daar ben, ook een met de. Dus, zet je strap voor dit cirkels aan de zee. Want de lol telt hier voor twee. Een heel klein stukje paradijs op aarde. Beter bekend als Zandvoort bij 35 graden. Zit in het oog waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Ik ga vandaag naar Zandvoort.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 Welkom in Zandvoort, Feesten in de toren waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn Nou ik ga mooi naar Zandvoort, vierkanten in Zandvoort Feesten in de toren waar de meiden zijn In de dag op het strand in de zonneschijn Welkom hier in Zandvoort, vierkanten in Zandvoort en dat was noodweer met het nummer Zandvoort. Geest in het dorp waar de meiden zijn. Ja, weer een. Hè? Weer ja. een van Zandvoort, <laughs> jawel. Nou, ons zit ook een, uh, iemand van Zandvoort, Albert-Jan Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, er is een luisteronderzoek geïntroduceerd. En dat heet nu ineens Omgevingsonderzoek. Luister CQ Omgevingsonderzoek. Um, ik heb daar verschillende geluiden over gehoord. Ik heb ook mijn eigen geluid en die ga ik hier toch uh, dat weet ik. ventileren. Want het, normaal is dat niet mijn uh, stijl. Ik heb het nog niet ingevuld. Ik heb hem expres niet ingevuld. Nee, nou, en kom. waarom niet? Dat heb ik je al eens een keer uh, verteld, maar ik wil het wel even herhalen. Bij vraag 10. Hoe vaak heeft u contact met de buren? Ja. Heb ik mijzelf afgevraagd: wat heb je nou in godsnaam met uh, CIM te maken? Ik uh, kom, ja, goed, ga ik verder. En zo uh, heb ik ongeveer nog uh, de rest van het papiertje. Want hoe vaak maak je gebruik van sportvoorzieningen? Heb je gestemd, de laatste gemeenteraad? Ik zie daar, de, en ik, zo kan ik er al uh, 16 doorgaan, want er zijn 37 vragen Klopt. en uh, 16 gaan er niet over CFM. Klopt. Hoe rijm ik dat met een luisteronderzoek? Klopt. Nou, luister, nogmaals, het is een luister- en omgevingsonderzoek. Ik snap, je, ik snap je terughoudendheid in deze, maar vorige week was de, de samenstelster van deze enquête bij ons uh, in onze uitzending voor op zaterdag... Aanstaande volgende week zaterdag is er weer om dit soort vragen voor diegenen die daar moeite mee hebben alsnog te beantwoorden ik kan daarop vooruit lopen in zoverre, even een voorbeeld jullie plaatsen jullie agenda van Goedemorgen Zandvoort op de donderdag op de CFM app, dat is een sociaal medium gemiddeld worden daar uh, per week duizend mensen die dat lezen de app, sociale media, kom ik straks weer op terug. Als die duizend nou na dit interview, en ik hoop dat jij daar ook een van bent, uh, uh, het roer omgooien bij wijze van spreken. Of in ieder geval de moeite nemen om in te vullen. Uh, want dan hebben wij gelijk onze target gehaald ten aanzien van de ge uh, geloofwaardigheid, zeker relevantie van dit luisteren en omgevingsonderzoek. Dus bij deze de oproep na dit interview alsnog de uh, uh, luisteronderzoek, CQ-omgevingsonderzoek In te vullen Terug naar jouw vraag Stel dat jij al die vragen Die jij nu hebt en Die jij, die jij vindt Die niet relevant zijn Als je nu allemaal met nee invult hè? Weet niet, gaat niemand wat aan uh, Maar wel de vragen beantwoord dus Je moet alle vragen sowieso beantwoorden Maar je kan op die vragen Kan je dus zeggen van nee, gaat je niks aan Het is anoniem hè? Ja ja ja Okay. Dan krijg je geen taart. Nee, dan krijg je geen taart. Als je je e-mailadres invult, dan maak je wel kans op de taart. Als je al die vragen die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan CFM met nee of geen interesse gaat niemand het aan invult. Dan blijkt uit die, uh, uitkomsten van de uitkomsten van het luisteronderzoek dat de rol van de lokale omroep voor die persoon in die wijk heel erg belangrijk is. Daar gaat het ook over. Ja. Ja, en dat gaat dus echt over: Luistert u we wel eens naar CFM? Kunt u aangeven waarom u niet gericht luistert? Nou, ik heb de radio de hele dag aan op CFM bijvoorbeeld. Nee, niet de enige. Of ik luister alleen naar uh, uh, goedemiddag op zaterdag, noem maar ja. wat. Dat zijn relevante dingen. Die app, dat is ook relevant. Ja. Als je nu al die vragen met nee of uh, geen interesse invult, ja. krijg je toch een verkeerd beeld. Zegt het iets, maar dan. Je, voelt, je, moet dus wel je, je wordt dus wel geacht je postcode in te vullen. Ja. Dan zegt dat dus iets over de wijk waarin jij woont en hoe jij je daarin voelt. Dat ben ik niet helemaal met je eens, want ik heb die vraag allemaal doorgelezen. Ja, en als ik daar uh, op nee ga antwoorden, dan wat. Ja, ja. Ik vind niet dat het relevant is met uh, de radio. Nee. Dan zou dat eigenlijk als antwoord daarbij moeten staan. Deze vraag is niet relevant voor de radio. En dan zou ik, zou ik hem aankruisen. Ja, maar, maar nu ik ga... ga ik antwoord geven. Nee of gaat je niks aan. Ja. En dat wordt meegewogen in, het, uh, in de rest van de vragen. Want als iedereen nee zegt. Hoe vaak maakt u gebruik van de buurtcentra. Zoals bibliotheken en andere culturele voorzieningen. Ja. Nooit. Ik okay. vul maar een fake antwoord in. Omdat... CWM graag wilde ik het invul, dan zou er uitkomen dat in 2042 niemand naar de bibliotheek gaat. Dat is natuurlijk niet waar. Nee, die aan conclusie is ook niet juist. Het is zo dat als je uh, als jij dus uh, daar. Uh, die wijk waarin jij woont, hm. dat wordt aangegeven door, in Zandvoort, door je postcode wordt dat dan bepaald. Je kan dus in een wijk wonen, stel dat je, dat je kinderen hebt die, en die moeten naar school en die moeten naar dit en die moeten naar dat. Dat je dus op je, je woonplek uitkiest, zodat je dus van die faciliteiten gebruik kan gaan maken. Het kan dus ook zijn, dat is een, een andere insteek. Nee, dat, dat geeft dan, dat, dat de uitkomsten van het luisteren en omgevingsonderzoek, geven dan dat aan, dat, dat in die wijk dus veel uh, uh, ouders wonen met kinderen, omdat ze gebruik maken van diverse faciliteiten. En in tweede instantie, die onderliggende gedachten van, van die vragen die dus niet rechtstreeks op CFM betrekking hebben, op de lokale zender, geven dus aan waar mensen behoefte aan hebben of geen behoefte aan hebben. Het kan zijn dat, een uh, eenvoudig voorbeeld. Uh, uh, even kijken. Nou, Stel dat je uh, Goedemorgen Zandvoort, dit programma. Dat willen een heleboel mensen graag weten wat, er, wat voor uitzending het is en wie er langskomt. Jullie zijn voor niets een van de meest populaire programma's van ZFM. Dus veel mensen kijken op het sociale media wat de agenda is. Zo hebben al die andere ZFM programma's ook een Facebookpagina voor hun luisteraars. Dus je krijgt die betrokkenheid. Die... Vraag heb ik er ook uitgehaald, die is ook niet onderstreept, want uh, die is natuurlijk wel relevant. Maakt u gebruik van sociale media om CFM te, te verkennen? Ja, dan, wel, dan wel in de correct. buurt. Als er een, als een, in de buurt een activiteit is, Als een, ik noem een barbecue of wat dan ook, ga je daar dan heen? Ja of nee? Maak je er gebruik van, van dat soort dingen? En dan allemaal via maar... de sociale media. Dat betekent dus dat de rol van de sociale media belangrijk is. Ja, Facebook, uh, noem maar op, Twitter, dan... Instagram, dat soort sociale media, daar communiceren mensen mee, dat, door. Dat ben ik met je eens, alleen dan had dat in die vragen beter uit. Nee, maar dat komen. komt straks als je... in, in welke mate heeft u interesse in het onderstaande onderwerp Ja. Nou, daar staat een heel rijtje. Politiek, ontspanning... CFM dus staat erbij en noem maar op. Nou, uh, uh, vind ik stoepkruiten hartstikke leuk hm? en ik kruis aan. aan. Ja. Wat zegt dat dan over ZFM? Ja, wat Nichts. zegt het over sociale media? Het, het zegt wat over uh, uh, hoe mensen zich in de, in, de, in de buurt waar zij wonen. Zich, zich manifesteren. Er zijn een heleboel Juist. mensen die, heleboel mensen die wonen. Ik, he, de hele, ik denk dat de meerderheid van, van de inwoners van Zandvoort. Ja, die, die wonen hier. Die, die maken gebruik van het strand. Dus van het circuit. En, en werken in Amsterdam en Haarlem. We hebben verder geen binding met de lokale politiek. Of wat dan ook. En dat is een vrij grote groep. Ja. En om nice. die ook enigszins. In beeld te kunnen brengen en daarin onderliggend de, belangrij de, de, de, de belangrijkheid van een lokale radio in aanvulling op de sociale media, daar kunnen wij als CFM weer uithalen of wij bepaalde wijzigingen moeten aanbrengen in programma's, dan wel andersoortige programma's moeten gaan programmeren. Je... Blijf voor mij uh, happen naar uh, de, de, de, de ja. onlangs gedachte. Um, het is een luister- en omgevingsonderzoek geworden. Daar zijn deze vragen op gebaseerd. Uh, hoeveel... moeten er minimaal ingevuld worden... om uh, te zeggen, dit is geloofwaardig? Nou, ik, uh, hoe meer, hoe beter. Ja. Uh, maar goed, je moet, 17, je, moet, je, ja, moet, nee, je moet... Ja, dat zou mooi zijn. Ja. <laughs> dan, heb je, dan heb je een 100% bereik. Nee, het zou mooi zijn als we... 200-300 uh, respondenten zouden kunnen krijgen. En dan... kom ik graag bij jou terug... om de resultaten te bespreken. Ja. Want... want het gaat niet, ik bedoel, jouw mening is heel relevant, uh, Ben, omdat jij sceptisch bent ten aanzien van die vraag. Maar vragen. ik hoor het ook terug in het dorp. Ja, nee, dat is ook goed. Da daarom zit ik hier ook, mm. om dat toe te lichten. En als straks de resultaten, want uh, de enquête is verlengd tot 1 maart, ja. omdat we nog niet het aantal minimaal respondenten hebben, maar wellicht na deze uitzending wel. Dan kom ik graag terug om die resultaten ja. met je te bespreken. Want er zijn een heleboel mensen die, die, die zoals, zoals al gezegd, die wonen, en werken, wonen in Zandvoort, maar werken elders. We hebben een ander sociaal netwerk. Facebook, Twitter, dat soort instrumenten worden met de dag belangrijker. Wat ik, nog, wat ik jammer vind in dit onderzoek, ja, is er wordt heel goed geluisterd in de bejaardencentra in, in Zandvoort. Huis in de Duinen. Maar hoeveel mensen in Huis in de Duinen hebben geen internet? Heel veel. Ja, dat klopt. Nou, en die stemmen zouden uh, wellicht verloren kunnen gaan. Dus wellicht dat ja. we volgende week nog dat we een zitting gaan houden als lokale omroep en dan samen met die ja, mensen dat invullen. Ja. Nou, ik, uh... Ik ben benieuwd naar de uitslag. Ik hoop echt van harte dat je hem gewoon sceptisch invult zoals jij er tegenover staat. Want jouw mening telt ook. Ik kan iets uh, invullen uh, wat niet waar is. Als het, uh, als het antwoord er niet bij staat, dan moet ik ja. uh, uh, NVT in kunnen vullen. Nou. En dat kan helaas niet. Maar Sind, goed, sinds volgende week zaterdag nogmaals tussen drie en vier uur bij ons in de studio aan de tolweg 10a. Okay. Dus je bent van harte welkom om uh, die vragen aan haar voor te leggen. Uh, ja, bent ja, van harte welkom. Nou, ik, hoop is... dat ik, ik hoop dat ik voor de luisteraars in ieder geval uh, een, een stukje on, onduidelijkheid heb weg kunnen nemen. Nou, wat ik uh, heel knap vind is dat de uh, onderzoekster volgende week uh, ter beschikking is ja. voor uh, de meest vreemde. Telefonisch, vragen. of kom Telefonisch langs in de studio. Prima. Ik denk dat, uh, dat je daar wel respons op krijgt. Ja. En uh, ik kijk uit naar de uh, uitkomst. Ik verheug me er nou al op ben. Dankjewel. <laughs> Nu ik portuguesa, Portugese portoetes geven, maar de mei-luzanachie, fado. gente, mas a me cantar o fado, o fado, que assim chega a nossa beira, de tulipas enfeitado, o fado aqui diz diferente, o que é fado da gente, de toda a gente. De que é de certeza cantado e bem marcado tem sotaque este meu fado tem sotaque este meu fado E não não sou da Lisboa as casas da minha infância da minha infância e em vez do rei No E visto e que é da de toda heel toevallig is deze aangeschoven <laughs> aan tafel. Hoe is het mogelijk? Korn? Hoe is nou. het mogelijk? Gezellig. Welkom. Daisy, welkom. Uh, nou, welkom bij dank. het uh, programma Goedemorgen Zandvoort. Um, deze jij treedt weer op in Zandvoort. Ja. Je hebt het eerder ook gedaan, heb ik begrepen, in, uh, het, vorig uh, jaar, jaar. Ja. ja. O, hoe ging dat? Ja, dat was, dat was heel erg leuk. Het was een uh, combinatie van een, uh, een workshop die ik van, van tevoren voor het concert gaf. Ik gaf een, uh, een Fado-workshop. Dus degene die geïnteresseerd uh, was, die uh, leerde in een uurtijd uh, de basis dingetjes uh, voor het zingen van, uh, van Fado. En dan fonetisch natuurlijk, want dat ja. is wel heel lastig om dat in een uurtje erin te proppen. En daarna een programma over uh, ja, Amalia Rodriguez de Fado-koningin van Portugal. Ja. Nou, Ik had nog nooit van Fado gehoord. Mooi. En uh, misschien dat ook luisteraars uh, dat niet helemaal uh, doorhebben. Wat voor, wat voor soort stijl is dat? Nou, het, het is de Portugese... Uh, levenslied. Uh, levenslied, inderdaad. Ik, ik noem het de blues van Portugal. Want ik vind het daardoor wat begrijpelijker of zo. Ja. Er zijn er maar weinig mensen die portugees kunnen verstaan. Dus uh, dat is al moeilijkheid één. Dus je moet echt van uh, het genre houden? Ja. ja um, ik, ik vind dat tekst of, of, of de taal nooit uh, per se uh, het verschil hoeft te maken. Het is leuk als je het begrijpt. Um, ik vind ook dat, je, dat, dat ik het voordeel heb dat ik tweetalig ben opgevoed. En daardoor kan ik uh, bij de meeste nummers geef ik een, een, een goede uitleg geven. Nou, hier gaat het nummer... Uh, voor mij uh, over. Dus dat is. Dat, ja, dat is een verschil natuurlijk. Dan kan je dit duidelijk maken. Ja. En. Um... Uh, ja, het is wel specifiek. Ik bedoel, ik heb geen commerciële muziek en daar, daar, daar kies ik bewust voor. Dit is waar mijn, waar mijn hart ligt. Ja, ik heb op uh, YouTube uh, gekeken, want er staan een stuk of uh, 15 filmpjes uh, met uh, muziekstukken van jou staan daarop. Uh, je speelt ook in een theater met een groot orkest. Ja, ja, oh, ja dat heb ik ook gedaan. Ja. Ja. En dat, uh, dat was heel leuk, want... Uh, daar zit natuurlijk een orkest. En specifiek die uh, spelers die op die uh, banjo-gitaarde uh, spelen. Portugese gitaar. Ja. Dat is net even anders dan een normale gitaar. En dat maakt natuurlijk wel een beetje die setting. Dat dat gewoon ook echt... Portugees is. Ja, het portu de Portugese 12-snarige gitaar is een heel specifiek geluid. Ze hebben allemaal aan oorsprong uh, is het uh, Afrika, Brazilië en, en Portugal die de ukulele hebben ontwikkeld, maar ook dus die Portugese gitaar. En ja, dat is heel kenmerkend voor deze stijl muziek uh, geworden. Dus ik zou uh, deze stijl muziek in ieder geval nu ook niet wensen zonder die gitaar. Ik vind hem veel te mooi daarvoor. Nou. Te specifiek en jouw uh, gitaarspelers, dat zijn de vaste mensen. Ja. Je, je hebt er twee, heb ik begrepen van ja. het verhaal. Ja, ik heb een stuk <laughs> goed gelezen. Ik had even stukken maar gelezen. En, uh, nou heb ik gisteren natuurlijk zitten, zitten te luisteren naar een aantal uh, liedjes. Waarvan ik dacht van nou, het is misschien leuk om tijdens het programma, voordat jij komt, een nummer te, te draaien. Ja. Maar ik kwam ook een ander nummer tegen. Hm. En dat was uh, What a Wonderful World. Dat was niet in het Portugees, maar in het, uh, in het Engels. En dat vond je, dat zong jij zo mooi. Dankjewel. <laughs> dat ik zoiets had van, ik word daar helemaal stil van. Want dat kan je dus ook. Ja, nou... Maar hoe kom je nou bij om juist dit nummer te... Ja, nou, het, het, het hoort bij mijn, uh, ja, je, als mens heb je toch een soort top 10 of top 20 lievelingsliedjes. En, en ja. daar, daar hoort deze bij, die, die, dit nummer. Uh, dat, is, nou, dat raakt me echt. Dat is echt heel mooi. Mooi, ja. dankjewel. Als je, als je dat zo zingt dan, hè. En uh, ik vond hem ook heel mooi, ik heb vanmorgen geluisterd, kort zei dat gisteravond tegen mij. Um, zou je dan een klein zijsprongetje willen maken met een paar van die liedjes? Ja. <laughs> Ga je echt? Nou, dit is het? Nee, nee, nee, nee. Ik heb dit nummer ook uitgebracht op, op mijn uh, uh, tweede album. We hebben er inmiddels alweer drie. En, um, en ik heb het wel als, als laatste nummer erin gezet op mijn CD. Omdat ik ik, ik vind niet dat het er in zich heel bij past. Maar als extra als vind extra, ik het ja, iets heel moois. bonus track, als het ja. ware. Ja, dus ja, ja. dus de, de, de hoofdmoot blijft de vader. De hoofdmoot blijft... Maar het leuke is, is dat ik... The Wonderful World heb ik wel uh, willen... Uh, ja... Uh, veranderen of arrangeren naar, naar iets meer fado. Dus mm. je hoort de Portugese gita. Je hoort dat het een blues is. Je, mm. je hoort dat dat, dat dat ook weer samen kan komen. En, en dus ook deze is... Ja, want je treedt nu op in het uh, gebouw De Krocht, Theater De Krocht. Ja. Maar dat is niet zo heel veel mensen die daarin kunnen. Maar nee. Ik las ook dat je voor meer dan 10.000 man aan het optreden Ja, ligt. maar gisteren voor 40 en, uh, en eergisteren voor de 200. Het is echt elke keer verschillend. Het is Echt, elke keer. Ja. En, die, en, en, en dat optreden was wel echt uitzonderlijk ja. veel. En het was ook niet in Nederland, maar in Portugal. ja En waar heb je dan opgetreden in Portugal? In een uh, stadion. En waar stond het stadion? In Lissabon. Was, en, het, was het geel of was het rood? Uh, nou, het was een. Wat was dat nou? Het was geen voetbalstadion. Nee, het was oh, geen voetbalstadion. Nee. Het is echt zo'n concert. Ja, bij ja, de ja. expo in Portugal. Uh, dat is en het is een hele grote zaal. Dat is echt ja. heel groot. Ja. Porfirio Atlantico. Nee, zo, dat dus. heet, zo heet het niet. Nee? Nee. Ik ben er pas nog geweest. En, oh. uh, het het voorbij, Ik zit een heel kort, zijsprongetje Een uh, hoop herrie en een hoop ouders. En ik denk, wat is hier aan de hand, joh? En toen bleek Justin Bieber daar uh, op het trainen. Oh trein, nee! Uh, Om oh. elf uur kwamen allemaal jankende de kinderen naar <laughs> buiten. En daar was het. Ja, aan uh, de volgende van de expo is dat. Ja, klopt. Ja. ja en het, het, het, het grappige was is dat een week voordat wij daar moesten optreden, eh, trad Jennifer Lobes op en een maand daarvoor trad een favoriete band van mij op Incubus en dat en, en vond, vond de band Incubus ook zo'n bijzonder optreden dat ze, ze hebben een, een, een cd of een dvd uitgebracht en ook dat concert stond op op, op, op de dvd, dus zo bijzonder was die plek nou, dat is natuurlijk vet gaaf dat ik dan daar ook uh... dat is ja, een, een uh, concertzaal waar de grote uh, optreden ja, en dat is echt zo het is een prachtige uh, omgeving ja, omgeving ook en een prachtig theater zelf ook um, nou, de muziek, daar moet je van houden hè? ja, absoluut ik ken mensen die gaan speciaal naar uh, uh, bijvoorbeeld Lissabon om die buurt in te duiken Kom jij daar ook wel eens? Ja, ja? en ik heb er ook uh, mogen optreden. Ja, dus ik, ik kom er uh, zeker elk jaar. Al is het niet om te shoppen, dan Gaan is we er het niet wel. Die, om, om te jeuken dat je daar dan ook wil zien? Ja, dat, dat doe ik dan ook wel. Ja, nee, ik, ik, ik, de deuren staan open gelukkig daarvoor. En uh, ik, ik, ik moest wel uh, ook voor mezelf uh, een hoop overwinnen van binnen. Hè? Je, je, je bent daar niet op gegroeid. Dus... Uh, mag het wel wat ik doe en vinden ze het wel goed wat ik doe dus dan sta je daar eerst met knikkende knieën en daarna krijg je toch wel uh, ja, bevestiging van uh, nou, dat, dat ze het mooi en goed vinden en dan uh, komt er steeds meer uh, zekerheid ja. in je en dan ga je, kan je ook genieten dus dat is heel fijn de Portugezen vinden het leuk dat een ja. buitenlandse half een vader zingt ja absoluut ze staan, ik durf echt te zeggen dat ze 100% achter me staan want je bent opgegroeid in, uh, in Amsterdam. Ja. Geboren daar ook waarschijnlijk. Ja. En uh, nou las ik dus op internet dat op een gegeven moment was je een beetje op zoek naar jezelf. Ja. ja en uh, toen kwam uh, je in aanraking uh, met Fado, <laughs> met, uh, met, met, met, met, uh, met de muziek. Maar wat ging er nou zo aan vooraf? Dat je dus dacht van nou ik, ik wil iets doen met Portugese muziek. Want... Nou als je bedenkt uh, goh, muziek is wel echt wat, uh, wat ik graag zou willen doen. Of zo. Ik vind zingen zo fijn. En dan, ja, ik, ik wist niet welke kant ik op ging. Dus je gaat automatisch als ja, meisje uh, popmuziek zingen. Ja. Maar dat ben ik een van de, de velen. Vele. Ja. Dus ik vond het heel erg moeilijk om een, om een plek daarin te vinden. Welke stijl muziek vind ik nou mooi. En, Um, dan on, ontdek je voor jezelf de vader en dat je daar heel erg door geraakt wordt. En uh, dan probeer je het. En dan denk je, dit zingt zo fijn. Dan probeer je het op het podium en dan zie je ook de reactie van het publiek. En dan denk je, ja, ik moet hier wat mee doen. En dan, begint eigenlijk, dan begin je weer eigenlijk ja, op nul. Want je begint moet hier je helemaal... een ontdekkingstocht. Ja, ja, wie ben ik dan in deze stijl muziek? Hoe kan ik uh, mezelf zijn? Uh, ja. Wie mag ik zijn? Wie kan ik zijn? Ik vond ook het, uh, het nummer wat in Portugees vertaald is, van aan de Amsterdamse Grachten. Ja. Dat vond ik ook heel apart. Ja, leuk, dat hè? Dat is echt iemand die dat uh, heeft vertaald. Heb je die bij je, Cor? Uh, die heb ik toevallig. Ja, dat, uh, ja. Ja, dat wil ik daar straks wel een toevallig stukje van horen. Ow. dat kan. En uh, dat zullen we zo meteen even aan, ja. aan Kasper uh, vragen. Um, hoe kom, dat, dat heeft natuurlijk te maken met jouw uh, tijd dat je in Amsterdam bent opgegroeid... Ja. Ja, ja nou, muziek. het is een combinatie. Weet je, de zoektocht eigenlijk naar. Uh, wat is mijn vader leidde mij ook naar. wat is nou eigenlijk. Het, uh, uh, noem het volksmuziek van, van Nederland. En ik. mijn pianist is Volendammer. dus die was heel erg duidelijk. duidelijk. <laughs> <laughs> uh, maar weet je, we, we hebben niet zo'n duidelijk. Uh, muziekstijl. als dat ze dat in Portugal hebben. Zij hebben echt. Weet je, het hele land is. Uh, duidelijk Varo. En op een paar plekken hebben ze meer volksmuziek of een andere variant van de vadoe. Maar het woord vadoe wordt wel in het hele land uh, gebruikt. En uh, wij hebben in, uh, ja, in Rotterdam uh, de, de, de, de ja, uh, Louis Tau, weet je wel zo. En in, in, in Amsterdam heb je dan uh, ja, de Jordanese muziek. Ja. Ook misschien een beetje havenmuziek. Dus het, het, het komt wel bij elkaar uh, samen. Maar we en, hebben het niet landelijk. We sowieso. hebben het niet landelijk, maar als Amsterdammer vond ik dat dan wel weer leuk om, om, om dat weer ja, samen te brengen mm -hmm. met de Portugese uh, taal en, en een mooie... Uh, ja, want in, in dat nummer, dat is ook heel leuk, dan trek je de zaal er een beetje bij. Ik, ik weet niet of we dat zo meteen nog even... Ja, dus je hebt een live opname, hè? Ik, ja, heb, ja, een ik heb een live, live opname. opgenomen op zo op, op, op, ja. ja. Leuk, ik, wil je hem nu even draaien? Ik zal even eens even kijken of hij hem klaar heeft staan. Dat is dan uh, even kijken. Volgens mij nummer 10. Klopt dat? Kasper zoeken naar de... Kasper uh, zoeken, de het. ja. <tus> ja dat is, was dat moeilijk om te dus nummer, herschrijven? Nummer nummer te herschrijven, nou, ik heb het... Oh. We gaan ja. nummer 10... Ja, gaan even 10 luisteren. Ja. Even een stukje luisteren. Ja, Daar gezinha nick no lo so sozinho sozinho is Uh, dit optreden met een, uh, met een orkest. Uh, van, uh, nee, dit was in, in, in permanent. We houden het even op permanent. En, ja. Ja. <laughs> en, uh, de correctie komt van achterkant. <laughs> nee, dit was met het orkest. Dus, ja, maar en, goed. Um, en hier, dan en, kijk je de zaal en, in. En dat is dan zie, dan, dat was in de grote zaal. Dus dan zie je uh, de ene groep. Naar links en de andere groep naar rechts. Ja, dat is echt zo leuk. Daar moet ik bijna mijn lach inhouden. Je zei aan het begin, en dat hoorde dan nog niet omdat de microfoon of de speakers niet aanstonden. Van, ja, dat volgende, ik ga het niet vertellen wat het is. Maar je mogen inhaken. En dan hoorde je dus inderdaad mensen in de zaal zo een beetje kniffelen. Van, hé, wat gaat er nu gebeuren? Dit is anders. Dan valt het kwartje. Leuke, ja. En ja, de eerste drie tonen, En dan wist natuurlijk iedereen wat ja, de dat was. De <laughs> ja, ja, dat ik hoop ik. Ja. En ik hoor een, een, een taal, die, die, die link moet gelegd worden en dan is het leuk. Ja. Ja, ik vond het uh, heel apart. Um, wat vind je de morgen? Ja. In ja. Om ja, um, half drie begint het. Dat weet ik eventjes niet uit mijn hoofd. Volgens mij is het half drie. half, half drie, drie in ja. de krocht begint het. Ja, en dus de dan, zaal gaat dan hopelijk een half uurtje er open, want het zou best wel druk kunnen worden. Ik hoop het. Iedereen is nog van harte uitgenodigd. Um, eigenlijk is het een, een, een bijzondere uh, middag. Want we gaan uh, onze lievelingsliedjes uh, tegenhoren brengen. Okay. En, uh, en dat houdt in dat we ook denken aan wat het publiek altijd... Vraag van kennen jullie dit nummer? Kennen jullie dat? Gisteren kwam er ook iemand naar me toe. Tijdens het concert met een papiertje. Ga mm. je morgen? Nee, ken je, ken, je, ken, je, oh. ken je dit nummer? Zou je dat nummer kunnen spelen? Nou, Toevallig wisten we dat nummer niet. Maar dat, en je weet dus wat het publiek leuk vindt. En, en wat het publiek graag zou willen horen. Dus we passen ons een beetje aan. Aan het publiek. Van, nou, dit wordt altijd uh, gevraagd. En, en onze eigen liedjes. En dat maakt het een, dat maakt het bijzonder. een hele mooie middag. Nou, dat is ook ja. heel erg leuk. dat je uh, Als vader liever heb je altijd. Een paar voor uh, liefdes. Ja. En dan zeg je, nou ik ga het toch proberen om dat papiertje af te geven. Ja. En dan is het ook leuk dat ik het zing. Ja. ja, geweldig. Het is inderdaad om uh, half drie. Ja. Dus ik hoop dat uh, de zaal gevuld zit voor je. De entree is 16 euro. Oké. Okay. Uh, men kan zo binnenlopen uh, en kaartjes aan, de, aan het zaal kopen. Ja. Dat zie ik twee keer knikken. Uh, Wij moeten er van tussenkomen, want we hebben nog een klein beetje agenda. Ik vind het hartstikke ja. leuk dat je hier was. Nou, dankjewel dat je uh, ons wil ontvangen voor de lekkere koffie. Helemaal goed. Ja. En ik hoop dat het morgen gezellig wordt bij je. Nou, dankjewel. Veel plezier. Dank. Oké. Okay. Dan uh, wordt er dus niet geapplaudiseerd. Ik neem aan dat de microfoons nog steeds open staan, want we moeten even snel de agenda doen. Ja, ik kreeg net een seintje dat er vandaag bij de diverse supermarkten wordt gecollecteerd voor Jantje Beton. Dus als je gaat shoppen, neem een eurotje meer mee en dan kan je die in het busje gooien. Nou, dan hebben we tot en met 15 maart een expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het uh, Zandvoet Museum. En uh, ook tot 15 februari, dus dat is nog maar heel kort, uh, expositie schilderijen van Ria Reewijk bij het Pluspunt. Ja, volgens mij is dat verlengd, dat, ja. uh, want dat kan niet anders. Want 15 anders was het al is geweest. Volgens ja. er, is volgens mij al bij. Ja, ze hangen er nog. Oké. Okay. Dan hebben we van 18 februari tot en met 25 februari de Kids Adventure Week. En in deze week zijn alle kinderen de baas in Zandvoort. En er zijn diverse evenementen en het programma is te verkrijgen bij de VVV. Ja, en voor sommige dingen moet je inschrijven. Ja. Dus ga daar even langs. Classic Concerts van Bach tot Bernstein. Morgen in de Protestantse kerk om drie uur. Entree vijf uur is. Nou, en dan hebben we ook natuurlijk morgen de vaderzangeres Daisy Correa en die is in theater De Krocht. Aanvang om half drie en de entree is 16 euro. Nou, we nou, hebben je... een paar <laughs> nummers gedraaid. Als je dan nog uh, uh, fut over hebt, dan kan je naar Rabbel, de Amsterdamse mesingavond en die begint om uh, vier uur. Dan hebben we 26 februari weer het kindercarnaval, ook in Theater De Krocht. En dat is van 2 tot en met half 5. Dan gaan we naar het circuit, 4 maart. De Final voor endurance op het circuitpark. En die begint om 10 uur. Dan hebben we elke eerste maand van de maand de nabestaande groep bij ook Zandvoort. En dat is van half twee tot en met vijf. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf. En dat is een digitaal spreekuur voor alle vragen over de iPad, tablet, smartphone en andere zaken. Dat is bij ook Zandvoort aan de Vlevingsstraat nummer 55. Ja, dan komen we bij het eind van ons programma van zaterdag 18 februari. Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Die wij bedanken voor de gastvrijheid, koffie en de lekkere koekjes. En Gasper uh, Keurzen, bedankt. Voor de regie en de plaatjes draaien. Die uh, uitgezocht zijn door Cor. Waarvoor dank Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Geri Rutte. Bedankt voor het prachtige programma. Cor draaier, ontzettend bedankt voor de, het uitzoeken van de platen. Nou, graag Veral gedaan. Ben... De laatste drie nummers? Ja, die vond ik geweldig, geweld speciaal. En uh, wij zeggen tot volgende week. Ja, we zitten tot volgende week. En we draaien een klein stukje nog van Daisy Korea met What a Wonderful World. Dat is dan nummer 8. Volgens mij. I see truth. Breathe Sucks me.